In dit uur kunt u gaan luisteren naar een aflevering van Een Leven Lang. In 1923 werd Thea Beckman geboren. De jeugd- en kinderboekenauteur schreef onder meer kruistocht in Spijkerbroek over de kinderkruistocht in 1212. Ik denk dat dat toch wel haar bekendste boek is geworden, maar ze heeft natuurlijk talloze andere titels op haar naam staan. In deze bijdrage van de NPS uit 1995 is Dick Binnendijk in gesprek met haar over haar jeugd. Haar ouders, haar opleiding en de combinatie van het schrijver- en moederschap. Tevens gaat zij in op de feministische invloed op haar werk en de geschiedenis als inspiratiebron. Thea Beckman overleed op de datum van vandaag, 5 mei in 2004, op 80-jarige leeftijd. We gaan nu terug naar mei 1995, Dick Binnendijk en Thea Beckman in een leven lang. Ik hoor wel eens van collega's zeggen, ja, voor kinderschrijven is het moeilijkste wat er bestaat. Ik geloof het niet. Het kind bestaat natuurlijk niet. Alle kinderen zijn verschillend. Dus ik schrijf maar zoals ik denk dat het goed is. Een jeugdboek, dat uh, moet je kunnen lezen van 10 tot 80. Dus het mag begrijpelijk zijn met een beetje strakke compositie, eh, geen vaktermen erin... geen jargon waar ze niks van begrijpen. Gewoon eh, begrijpelijk Nederlands, maar niet kinderachtig. Je kunt een auteur toch niet schuld geven van wat zijn personages doen... of zeggen of denken. Dan kun je elke detectieve schrijver wel in de gevangenis stoppen... Thea Beckman is een van de bestverkopende jeugdboekenschrijsters van ons land. Ze is vooral bekend geworden door haar historische jeugdromans. Haar eerste historische roman, Kruistocht in Spijkenbroek, gaat nog steeds als zoete broodjes over de toonbank. Ze kreeg voor deze roman de Gouden Griffel 1974, de prijs voor het beste kinderboek. Ook heeft ze tweemaal een zilveren griffel gewonnen. Thea Bekman is zo'n vijf jaar bezig geweest met een trilogie... over de honderdjarige oorlog tussen Frankrijk en Engeland... in de 14e en 15e eeuw. Een andere trilogie speelt in de toekomst... en gaat over het land Tule, waar vrouwen de macht hebben. En het zijn juist die pittige en stoere meiden... die een belangrijke rol spelen in veel van haar romans. Dick Binnendijk zocht Thea Bekman op in Bunnik. Sinds de dood van haar man Dick Bekman in 1993... woont ze daar alleen met haar katten. Eén poes zit op tafel. Een ander ligt opgerold op de bank. De derde poes, Kaatje, kan haar draai niet vinden. Ze loopt heen en weer en springt zo nu en dan op de schoot van haar bazin. Thea Beckman, um, ja, uw naam, zoals we dat op uh, de, uw boeken tegenkomen... is in feite een uh, pseudoniem van u. Nou, pseudoniem is het eigenlijk niet. Het was de naam van mijn man... Ik ben klein van stuk, 1,50 meter. 50, en mijn meisjesnaam was Petit. Dus je kunt je voorstellen hoe dat vroeger ging. Als ik ergens werd voorgesteld. Petit, oh, dat is Frans. En dat betekent klein. En dat past zo goed bij u. En dan werd ik geacht daarbij te grinniken. Maar als je dat duizend keer gehoord hebt, dan uh, baal je ervan. Dus toen ik getrouwd was, toen dacht ik: weg met die naam. Voortaan ben ik Bekman. Maar Bekman was met twee N'en. Het was met twee N's en mijn allereerste uitgever... en dat was dus niet mijn huidige uitgever... die wou eh, voor het, mijn eerste boek die tweede N weg hebben. Dat was hem te Duits. En ja, wat doe je als je eerste boek eh, op, op het spel staat? Dan, dan vind je alles goed. Dus die eerste N ging weg, die tweede N. En hm. dat is zo gebleven. Ja. U bent altijd heel lang bezig met de voorbereidingen van een boek. Tenminste, zeker uw historische romans. Hoe, hoe lang is dat gemiddeld? Ja, dat kan heel verschillend zijn. Soms duurt het maanden. Het heeft ook wel eens een jaar geduurd. Maar dat was voor een trilogie, dus dan is dat toch wel... Als je dat verdeelt over de hele tijd, het kost om dat te schrijven, dan ging het nog wel. Uh, de, ja, het ligt eraan of de gegevens die ik nodig heb gemakkelijk uh, te bereiken zijn of niet. Of dat ik ervoor voor op reis moet of niet. Uh, er is geen, geen pijl op te trekken. Nee. Wat, wat was nou ooit het uh, moeilijkste gegeven om boven water te krijgen? Wat het moeilijkste was, nou, die honderdjarige oorlog... Ja, de Honderdjarige Oorlog, dus, dat was dus tussen de Fransen en de Engelsen. En dat was uh, de 14e en de 15e eeuw, als ik me goed herinner. Ja. Die, uh, daar wist ik eigenlijk niets van. Ik ben helemaal niet zo goed thuis in, in geschiedenis. Dus, uh, maar we waren een paar keer in Frankrijk geweest. Zoals alle Nederlanders, verliefd op Frankrijk. En daar val je dan over de middeleeuwen. Hè? Prachtige kastelen, kathedralen, noem maar op. Mooie oude stadjes, nog helemaal omhuurd. En toen dacht ik, nou, als ik nou nog eens een keer een historisch boek ga schrijven... dan laat ik dat in Frankrijk spelen. Dan kun je zo lekker veel terugvinden. Zo naïef was ik toen. Dus uh, thuisgekomen dacht ik, nou, dan ga ik maar eens even naar de Franse geschiedenis kijken... wat er allemaal gebeurd is. Ik kwam terecht bij de Honderdjarige Oorlog. En daar gebeurde natuurlijk ontzaglijk veel. Dus ben ik daar op gaan studeren. Overal boeken vandaan gesleept uit de Koninklijke Bibliotheek. En ik werd steeds fanatieker. Dus op laatst kwamen er ook boeken uit de Sorbonne en uit Rennes en uit Poitiers. En uh, dat vroeg ik allemaal op. En dan kwam er zo'n hele stapel boeken, zo'n pakket, uh, met een briefje erbij binnen drie weken terug. Maar dat was allemaal in het Frans. En dat lukt? Ja, het was nog geleerde Frans ook natuurlijk. Van de een of andere professor die daar een dik boek over een bepaalde, bepaald onderwerp had geschreven. En dat moest ik dan binnen drie weken doorwerken en, en terugsturen. En dat lukte nooit. Dus ik hield die boeken maar zolang ik ze nodig had. En dan kwam er wel eens een briefje met een aanmaning. Maar dan dacht ik, ach, ze zitten zo ver weg. Ze zullen het niet opkomen halen. En tenslotte stuurde ik ze toch netjes terug. Want ze waren niet van mij, maar dan had ik er toch wel veel plezier van gehad. En ja, dat was een soort dagtaak geworden. Ik begon s morgens om negen uur met die boeken en tot, tot s'avonds toe. En op laatste kreeg ik zo verschrikkelijk veel gegevens. En de bedoeling was één boek schrijven. Dus toen ging ik schrijven. En ik eh, begin altijd met een kladje, natuurlijk. Dus ik zat te tikken en te tikken en te werken en dat platje dat groeide mij. En het werd zo gek veel dat ik dacht, nee dat, dat gaat allemaal niet zo. Ik heb te veel gegevens en het is te boeiend om dat nou allemaal maar weer weg te gooien. Dus mijn uitgever opgebeld en gezegd, hoor eens, uh, hij wist waar ik mee bezig was, uh, mogen dat twee delen worden. Want ik krijg het niet in één boek. En daar had hij eerst niet zoveel zin in... want hij zegt, ja, dan krijg ik twee dikke boeken... en dan moet ik maar zien dat ik ze verkoop. En nou, weet ik het goed gemaakt. Ik schrijf deel 1. En dan schrijf ik deel 2. Dat volgt dan op deel 1, maar ik schrijf het zo dat je het apart kunt lezen. Dus als iemand alleen maar deel 2 koopt of leest, dan heeft hij ook een goed boek. Nou ja, na nou, veel vijf en zes mocht dat dan. Dus ik ben weer helemaal opnieuw begonnen. Schreef het eerste deel... Dat werd toch nog, nog behoorlijk dik. Uh, stuurde dat op. En na veel vijf en ging dat dan ook naar de drukkerij. En toen begon ik aan deel twee. En halverwege dat eerste klatje van deel twee... had ik het alweer gezien. Oh, U zag het niet meer zitten. Niet. Oh, het gaat, het gaat weer niet. <laughs> het gaat er weer niet in. Nee. Hm. Dus ik weer naar de telefoon en mijn uitgever opgebeld. Ik denk, nou vraag ik niks, dan zeg ik het maar... En toen zei ik, houd er rekening mee, het wordt het drie delen. Ja, ja. Dus niet alleen uh, geef me de ruimte uit 1976. Uh, uh, daarna kwam dan uh, Triomf van de Verschroeide Aarde. Ja. Dat was uh, waar u uh, zag van, oh jee, het moeten er nu drie worden. En dat werd dan tenslotte rad, het, het Rad van Fortuin. Ja, inderdaad. En uh, dat vond mijn uitgever natuurlijk nog minder leuk, dat het er drie zouden worden. Maar is hemelsnaam, uh, ik was daar nou eenmaal mee bezig en al een hele eind gevorderd. Dus ik heb het toch maar afgemaakt. Nou, alles bij elkaar heeft dat zo'n kleine vijf jaar in beslag genomen... met de uh, studies erbij en uh, schrijven en herschrijven en nog eens herschrijven. Ja. Ik, uh, u schrijft niet een boek in één keer? Nee, <laughs> beslist niet. Ik doe het er meestal drie keer. Soms wel vier keer. Net zolang tot het redelijk naar mijn zin is. Het is nooit helemaal goed, maar goed... Uh, dan denk ik, ja, nou moet ik ermee ophouden, anders schrijf ik het dood. Dus dan stuur ik het naar de uitgever. Nou, die gaat dat heel kritisch zitten lezen. Haalt ze hele staf erbij, allemaal gaan ze meelezen... en dan komt het commentaar. Meestal zijn het kleine geitjes, maar het kan ook wel heel erg zijn. Bij dat deel 2, die triomf van de Verschroeide aarde... was ergens halverwege... Uh, een hoofdstuk dat niet in goede aarde viel. Daar kwam een, een figuur in voor die wel even aangestipt werd, maar verder niks. En mijn uitgever zei, wat is dat jammer. Dat is nou juist zo'n interessante figuur. Zou je die niet een beetje beter uit de verf kunnen halen? Wie was dat? Hoe heette die ook weer? De Ewig Verliefde. Uh, ja, het was echt een bestaande middeleeuwse figuur. En ik zei, nou, dat wil ik best doen, maar dan wordt het weer dikker. Dan moet ik dat hele hoofdstuk herschrijven en dan wordt dat hele boek weer dikker. En het is al zoet ik. Goed, toch maar doen. Dus ik ben dat hoofdstuk gaan herschrijven. En toen bleek dat alle hoofdstukken die daarna kwamen ook over moesten. <lacht> Want anders klopt het niet meer. <lacht> dus toen zat ik er weer een paar maanden aan. Dat soort dingen komt dan wel eens voor. En hoe lang duurt het nou voordat je afgekikt bent van zo'n bevalling? Nou, bij die, bij die trilogie duurde dat wel een paar maanden. Want uh, ik was er zo'n kleine vijf jaar mee bezig geweest. En je werkte niet alleen maar aan als je achter de schrijfmachine zit. Boodschappen loopt te doen, of, of vader was, of, of met wat anders bezig bent. Dan maalt het ook door je hoofd loop je over te denken van hoe moet ik dit aanpakken... hoe moet ik dat nou indelen enzovoorts. Dus op een gegeven ogenblik is het klaar, de klus. En dan val je inderdaad in een soort gat. Want dan moet je het uit je hoofd gaan zetten... en aan wat anders gaan beginnen. En dat was moeilijk. Ik wilde een volgend boek gaan schrijven... en dat speelde in de 17e eeuw. Dus veel later. En in, dan ook nog in Nederland. Dat was de Stad in de Storm. Dus ik begon daar aan de En dat research. was Utrecht, hè? Dat was Utrecht. Dat zegt u? Ja. En dat was Utrecht. Speelt Utrecht, ja. En uh, toen begon ik daar aan de research en kwam steeds maar dingen tegen waarvan ik dacht dat klopt niet. Bijvoorbeeld dat de mensen pistolen hadden en dat soort dingen meer. Ze hadden al vuurwapens. En dacht dat kan niet. Maar ja, ik zat nog te veel met mijn hoofd in de middeleeuwen toen er geen vuurwapens waren. <laughs> en, dus dat, dat liep een beetje door elkaar heen. Dat heeft een tijd geduurd... voordat ik echt helemaal thuis begon te raken... in de 17e eeuw. Ja, dan, uh, moet je dan ook op een andere manier gaan denken? Want uh, mensen in de middeleeuwen... die denken natuurlijk anders dan iemand in de 17e ja. eeuw. Ja. Trouwens, uh, in zo'n geval... ben je altijd met geschiedvervalsing bezig. Want uh, het is nou eenmaal zo... Uh, de waarneming van mensen... wordt gekleurd... door, door wat ze weten en kennen. En... Hoe mensen in de middeleeuwen uh, de wereld uh, bekeken, waarnamen, dat weten we niet meer. Want wij hebben een ander waarnemingssysteem. Omdat we veel andere dingen weten dan de mensen in die tijd. Dus wat je onroepelijk krijgt, is dat ze toch denken en reageren in je verhaal als een soort 20ste eeuw. Maar dat is onvermijdelijk. Ik kan niet uh, de dingen die ik weet en ken uit mijn hoofd zetten en, en daar uh, een middeleeuwse levensbeschouwing in planten. Dat gaat gewoon niet. Toen ik aan een gegeven de ruimte zou beginnen, en waren we dus een paar keer in Frankrijk geweest voor gegevens. En op een van die reizen naar Frankrijk zei ik tegen mijn man, nou ben ik nog nooit in Brugge geweest. Als we nou toch naar Frankrijk gaan, laten we over Brugge rijden, dan kan ik dat ook eens bekijken. Nou... Dat hebben we gedaan. En ik werd natuurlijk prompt verliefd op Brugge. <laughs> het is ongelooflijk mooi. <laughs> en dus ik dacht, ja, ik moet toch... Uh, ik had een als hoofdpersoon in mijn hoofd. Dat is een soort automatisme, hoor. Hè? Voor, voor historische boeken. Dan begin je met een jongen. Maar ik dacht, ja, dat, dat kan dan wel. Maar ik moet toch ook een meisje in het verhaal hebben. En laat ik dat meisje dan uit Brugge komen. Dan kan ik Brugge in mijn verhaal stoppen. Dus ik begon het eerste hoofdstuk met een meisje in Brugge... dat dan weg zou lopen en dan ergens de jongen tegenkomen. Zoiets had ik vaag in mijn hoofd. Nou, dus ik begon het verhaal met dat meisje... en dat meisje dat bleek ineens zo'n persoonlijkheid te zijn... dat ik dacht, dat is mijn hoofdpersoon. <laughs> die jongen komt wel eens. En die komt dan ook veel later in het boek, was tevoorschijn. Het meisje ging het verhaal dragen... Gevende ruimte. Wanhopig klept Marije Bartelstochten de handen in één. Ze weet nog maar één ding: ze moet weg. Hoe, waarheen, dat kan haar niet schelen. Alles is beter dan wat haar te wachten staat in de weerstad Brugge. Zelfs bedelen is beter. Dat betekent in elk geval de vrijheid. Ze is nu 15 jaar oud. Haar ouders vinden het tijd worden dat er naar een geschikte echtgenoot voor haar wordt uitgekeken. En drie dagen geleden noemde vader de naam van Jan van Gouwen, de 17-jarige zoon van de rijke makelaar. Daarvan is Marije zich een ongeluk geschrokken. Jan de Gouwe, dat akelige joch met zijn pukkeltjeshoofd en geniepige oogjes. De grootste naling van Brugge. Geen meisje kan hij met rust laten. Tegenover zijn kameraden schept hij op over de rijkdom van zijn vader. Maar het is bekend dat hij al drie paarden heeft doodgekweld. En dat hij een hok vol duiven heeft vergiftigd. En dat mispunt moet mijn man worden, mompelt Marije voor zich heen. Nooit. Thea Beckman is in 1923 in Rotterdam geboren. Thea's vader heeft zo'n 30 jaar gewerkt bij de Holland-Amerika-lijn... als hij in de crisisjaren wordt ontslagen. Hij is een paar jaar werkeloos, maar vindt toch weer een baantje. Thea is 11 jaar oud als ze weet wat ze worden wil. Ontdekkingsreiziger of schrijver. Daarom wil ze naar de lagere school graag naar de HBS. Maar haar vader ziet dat niet zitten. Ik was een meisje en meisjes gaan trouwen... Dus die hebben meer aan, uh, aan kousen breien en kinderkleedjes maken. En, uh, ja, zo, zo, zo bekeken de mensen in die tijd dat. Dus zij vond het nou niet direct nodig dat ik dan zo hard ging studeren. Met veel pijn en moeite heb ik hem zo ver gekregen dat ik dan een kantooropleiding kon krijgen. Want talen leren vond hij toch wel interessant. Dus ik mocht Engels, en Duits en Frans gaan leren en type, uh, STENO. En ik ben ook inderdaad een post op kantoor ge heb ik gewerkt. Maar het was wel een frustratie. Ik had echt willen studeren. Dat heeft uw vader ook kwalijk genomen? Toch wel. Later dacht ik, ach ja, de tijd was er ook niet. Er was geen geld. Uh, het werd, hij had dan wel weer werk, maar ik zeg al, het werd zo slecht betaald. Dus als ik er ook bij ging werken, dan kregen we het weer een beetje makkelijker. En ja... Dan kun je mensen eigenlijk niet kwalijk nemen dat ze... Vooral ook omdat hij gelijk kreeg. Na de oorlog ben ik ook gaan trouwen. En kreeg ik ook kindertjes. <laughs> maar deed u dat niet om hem te plezieren? Nee hoor, helemaal niet. Ik was zwaar verliefd. <laughs> en... Uh... Ja, maar nog even terug naar uw vader. Um, uh, kon u nou goed met hem praten? Jawel. In zekere zin wel. Uh, alleen... Hij was... Uh de intellectueel in de familie. En als je dat bent, de intellectueel van de hele familie... dan krijg je wel een beetje hoogmoed. En denk je dat je het allemaal weet. <laughs> dus, als ik hem tegensprak... dan ik, ik was ook een boekengek, dus ik las ook alles wat los en vast was. Ik was het niet altijd met hem eens... Ja, dat, dat vond hij dan toch eigenlijk niet zoals het hoorde, Hij wist het. <lacht> en eh, ik was dan, eh, ja, de sufferd. Ik was dan de dommeur, want ik dacht er anders over. Dus dan hadden we natuurlijk wel eens conflicten. Maar ja, toen was ik dus al, al een eh, gerijpte tiener, zou ik kunnen zeggen. En dan is eh, zo'n generatieconflict niks bijzonders. En uw moeder, hoe was die? Oh, dat was een schat. Die. Uh... Maar kon ze intellectueel tegen uw vader op? Nee, dat kon ze niet. Maar ze was wel een type die altijd alles voor elkaar kreeg. Uh, als er, uh, laten we zeggen, iets was met de gemeente of, of met de overheid ergens wat of noem maar wat, uh, ze stapte erop af en bleef net zo lang door het drama tot ze de zin kreeg. En ze zijn allebei zeer oud geworden. Ja, en dan op een gegeven moment dan ben je zelf al op middelbare leeftijd... als je je ouders verliest. En dat is, dat is dan heel ingrijpend. Heel merkwaardig is dat. dat is... Ja. Daar heb je geweldig veel verdriet over. Ja, u bent eh, enigste kind. Heeft u nooit broertjes of zusjes willen hebben? Nou, toen ik een kind was, niet. Ik kon me uitstekend bezighouden. Ik had veel speelgoed. Ik werd flink verwend... En ik kreeg ook altijd het speelgoed wat ik hebben wilde. Dus als het nou een pakhuis of een stalletje of een, een auto was, dat kreeg ik ook. En ik had dus veel speelgoed en daar kon ik ook eindeloos mee spelen. Mijn moeder had geen kind aan me. Uh, ik fantaseerde erop los. en uh, Ik zat ergens in een hoekje van de kamer en, en kon me urenlang zelf bezig houden. Dus dat was helemaal geen probleem. En dat vond ik ook wel zo prettig, want... Mijn moeder vond dan dat ik toch ook met andere kinderen moest spelen. Dat was wat opvoedingsmethode betreft vrij modern. Dus eh, er werden andere kinderen uitgenodigd uit de buurt. En die kwamen dan meespelen. Maar die wilden andere, andere verhalen spelen dan ik wilde. En eh, die gingen vadertje, moedertje en, en weet ik veel. Dat vond ik stom vervelend. Dus ik wou er eh, een avonturenroman van maken... En dat begrepen ze dan niet, of ze vonden het niet leuk. Dus het was slaande ruzie. <lacht> ik speelde veel liever in mijn eentje. <lacht> dus ik vond het helemaal niet erg dat ik geen bedoelige zusters had. Maar later, als je volwassen bent... En er komen, uh, ja... Uh, met je ouders, die worden oud, ze worden ziekelijk, ze gaan tobben. Uh, er komen moeilijkheden. En dan sta je er alleen voor. En toen dacht ik wel eens, het zou toch wel prettig geweest als ik een paar zussen had gehad. Hadden ze kunnen delen, al die zorg. Dan nou moet ik het allemaal alleen opknappen. In de oorlogsjaren werkte ja Beckman op kantoor maakt het bombardement van Rotterdam mee... en trekt tijdens de hongerwinter regelmatig met de fiets erop uit... om voedsel te vinden. Ze praat niet graag over deze periode. Ik heb nooit over de Tweede Wereldoorlog kunnen schrijven. Uh, het werd wel gevraagd door allerlei kinderen en scholieren... schrijf nou eens een boek over de Tweede Wereldoorlog. Ik ben erbij geweest, dus je weet er alles van. Nee, dat doe ik niet. Maar... Um... Doe, geldt het ook voor andere boeken die u schrijft? Uh, niet dingen die u direct heeft meegemaakt? Nou, het merkwaardig is toen ik aan uh, een stad in de storm bezig was... Uh, waarin dan een Franse bezetting van de stad Utrecht wordt beschreven. Toen, de sfeer die ik dus zelf beleefd heb tijdens de Tweede Wereldoorlog... kwam toen weer terug. Het was net zoiets, een bezetting... En, en ondergronds verzet en, en leidelijk verzet. En, en... Alleen eh, daar in Utrecht duurde het maar anderhalf jaar... en wij zaten vijf jaar onder de knoet. Maar de sfeer en ja, de, de achteruitgang die zo'n stad dan meemaakt... de verloedering en eh, de narigheden, dat zit toch in dat boek. Al speelt het dan in de 17e eeuw. <laughs> Maar verder, dingen die u direct heeft meegemaakt... Uh, die komen niet uh, terug in uw boeken? Nee, nee. Daar kunt u uh, te weinig afstand van nemen? Dat weet ik niet. Misschien kan ik er afstand van nemen. Misschien ook niet. Uh, ik kwam tot een merkwaardige ontdekking. We zijn vijf jaar bezet geweest. Uh, Duitsers die hadden Rotterdam voor een groot deel verwoest. Maar de enige keer dat wij dus uh, rechtstreeks door de bommen waren uh, bedreigd, en, en thuis uit moesten en al de narigheid die erbij hoorde, dat was een Engels bombardement. Ik werkte op kantoor in die jaren en daar werkten uh, ook NSB'ers. Nou, wij waren beslist niet fout, maar ik weet wel dat ik verschillende malen uh, moeilijkheden heb gehad met die NSB'ers. Die me maar het liefst in de gevangenis in zagen gaan. En uh, dat scheelde ook maar aan haar op een gegeven ogenblik. En toen dacht ik, ja, wie is nou eigenlijk mijn vijand? De Duitsers, dat zijn mijn vijanden. Maar de Engelsen, die smijten bommen om me heen. En als ik uh, op de weg fiets uh, om voedsel te gaan halen. Want we hadden behoorlijk honger in Rotterdam hoor, werd ik echt uitgehongerd dan word ik onderweg beschoten door de Engelse vliegtuigen. Uh, als ik op kantoor ben, dan moet ik voor mijn eigen landgenoten... verschrikkelijk oppassen. Die staan me naar het leven. Wie is nou mijn vijand? Dus dacht ik, toen later de Koude Oorlog uitbrak... ik laat me geen vijand aanwijzen. Dus het maakt zelf wel uit wie mijn vijand is. Dat is de beste les die ik van de oorlog overgehouden heb. In de oorlogsjaren leert Thea Bekman haar man Dick kennen. Hij is aannemer en onderhoudt het kantoor waar Thea werkt. Dick wordt bij Razzia opgepakt en naar Duitsland afgevoerd. Hij wordt daar te werk gesteld en komt in de zomer van 1945 weer terug naar Nederland. Kort na hun hereniging trouwen Thea en Dick. Ja, we hadden al trouwplannen voor die tijd, maar daar was toen dus de die Raziya niks van gekomen. En uh, toen zeiden we nou, laten we nou maar niet nog langer wachten, laten we nou maar gaan trouwen. Is dus dat hebben we gedaan. Maar had hij gelijk op weer werk? Want... Ja, hij had, hij had werk. Hij kon gelijk weer aan de slag. Hij was aannemer. Ja, maar uh, in zoverre dat hij dus onderhoud had van een aantal gebouwen. En uh, toen hij thuis kwam, well, kon hij daar gewoon aan de slag. Dat was dus helemaal niet moeilijk. Maar uh, hadden jullie ook meteen een woning? Want er was een enorme woningnood. Nee. nee, we hadden geen woning. We hadden een kamer. In Rotterdam? En een klein keukentje erbij. We woonden niet zo, uh, zo best, maar. Het probleem werd op een gegeven ogenblik dat ik uh, een baby verwachtte. En daar hadden we eigenlijk geen ruimte voor. Maar toen kon hij een baan in Utrecht krijgen en daar was een woning bij. Die woning moest dan nog helemaal opgeknapt worden hoor, want het zag er vreselijk uit. Dus dat hebben we toen maar gedaan. En daar zijn ook mijn kinderen geboren. Waar was dat in Utrecht? Uh, het Oude Gracht. Het laatste stuk van de oude gracht was het. Het was een heel oud huis, zulke dikke muren. U wijst ongeveer uh, bijna 75 centimeter dan, Waarschijnlijk ook koud. Ja, er was geen centrale verwarming. Je stookte nog een kachel en dat soort dingen. Nou ja, het huis beviel me niet hoor, maar we hebben er toch een tijd gewoond. Er was niks anders. Ook daar was woning nood. En tenslotte hebben we dan uh, alles wat we bezaten bij elkaar geschrapt en, en dit huis gekocht. Ja, hier in ik. En hier, hier woont in Bunnick, u al. Ja, ja en, hier en woont... daar zijn we toch maar blijven hangen. Ja. En nu zit ik dus in mijn dode eentje. Mijn man is anderhalf jaar geleden overleden. Zit ik in mijn dode eentje in een kast van een huis met zes kamers? Wat eigenlijk asociaal is, maar ja, ik woon hier nou al zo lang. Maar zou u in een klein huis willen dan? Nee. Uh, ik ben gehecht geraakt aan dit huis. Een man heeft er natuurlijk verschrikkelijk veel aan gedaan. We hebben de mooiste open haard van het hele dorp. <laughs> heeft hij <die> hij gebouwd. <laughs> ik heb hier een werkkamer, ik heb een bibliotheek, ik heb een, uh, uh, een eigen slaapkamer. Ik gebruik vier kamers van de zes in mijn eentje. Maar ik heb ze toch wel nodig voor mijn werk en alles, dus... Nou, dan blijf je hier maar zitten. En dan heb ik wel natuurlijk logies, Kleinkinderen of zo. En daar moet je dan ook ruimte voor hebben. Dus die heb ik. Hm. U was gewend om vroeger uh, alleen te zijn. Uh, is dat nu moeilijk? Nou, uh, ik treur nog steeds om een echtgenoot. We waren... Uh, ja, we kennen elkaar zo'n beetje een halve eeuw. En... Uh, ja, dan valt het niet mee, dan word je gehalveerd. Hè? Dus ik kan, ik kan er eigenlijk niet over praten zonder een traan uit te barsten. Hoe heet deze poes? Dit is kaartje. Kaartje? He? Het kaartje. Ja, het is kaartje. En hoe oud is die? Uh, kaartje, nou die is toch al gauw een jaar of tien. Maar het blijft een kind, hè Kaat? Ja. En, en hoeveel poezen heeft hij nog meer? Drie. Drie poezen. Ik heb er twee gezien. Nou, daar ligt er ook nog eentje. Oh, een, een zwart met een Zwartje. wit befje? Ja, dat is de laatste, de laatste aanwinst. Die heb ik nog niet zo lang, pas een paar maanden. Ik had een zwart-wit uh, kater en die werd overreden. Ik was ook nog jong. En uh, nu hebben we die erbij. Een zwart-witte poes. Ik wou liever een poes hebben. Katus zijn zo ondernemend, hè? Maar die poes is behoorlijk ondernemend. Ik hou mijn hart vast. <laughs> ja, ja. ja u, u heeft al uw hele leven poes, hè? Ja, ik ben opgegroeid met een poes. Uh, dat was mijn broertje en zusje. Dat was ook een zwart-witte poes. En die hebben we in jaren 14 gehad. Uh, ik was, geloof ik, drie jaar toen, toen dat diertje bij ons in huis kwam. Dat was al zes weken oud. Dus we zijn samen opgegroeid. En uh, sinds die tijd uh, moet ik altijd poezen om me heen hebben. Ja, terwijl het helemaal niet zo goed is voor uw gezondheid. Eh, uh, nou. Dat is vast wel los. Dat loopt wel los. Uh, ik ben een beetje allergisch voor die katte haren, maar. Ja, goed, ik heb ermee leeren leven, daar maak ik me niet druk over. In 1947 begint u ook met uh, columns in. Uh... Het Utrecht nieuwsblad, Moederlijke over pijnzingen. Dat heeft hij geloof ik, 25 jaar volgehouden. Ja, dat is zo'n uit de hand gelopen project. Ik had uh, twee kindertjes, twee jongetjes. En die deden soms in mijn ogen zeer onlogische dingen. Zeiden rare dingen, zoals kleuters dat doen. En dat vond ik eigenlijk zo grappig. En daar ging ik dus over nadenken en probeerde erachter te komen hoe hun logica dan in elkaar zat. En op een gegeven moment dacht ik, dat schrijf ik dan maar eens op. Dus ik had een zestal van die stukjes over de kinderen. En die had ik opgestuurd naar de krant. En die wilden ze hebben. En ze wilden er nog wel zes bij hebben. Dus ik heb er nog zes geschreven. En daar ben ik dus 25 jaar lang mee aan de gang gebleven. Waarbij de, de inhoud natuurlijk helemaal veranderde... want die kinderen die werden langzamerhand volwassen. Maar ja, het was toch wel aardig werk. Hoe deed je dat nou? Ik bedoel, uh, elke dag een nieuw stukje? Nee. In de regels schreef ik er een hele stel uh, achter elkaar... Uh, ik verzamelde gedurende een paar weken... allerlei onderwerpen waar ik het dan wel over hebben wilde. Dingen die ik beleefde, dingen die ik tegenkwam... andere mensen enzovoort. Het wonderlijke was, er was altijd wel stof. En dan ging ik achter de schrijnmachine zitten... en schreef in een dag of twee, drie, twaalf van die stukjes. Die las ik door en twee gooide ik er weg. Die gingen... Er uh, is trouwens uh, de in. Dat waren dan altijd de twee zwakste. <laughs> en uh, dit, die andere tien die stuurde ik op. En dan was ik er weer voor een nodige weken vanaf. Kon weer andere dingen doen, boeken schrijven en zo. En dan uh, kwam er wel eens een seintje van, uh, van de krant. Van, we hebben er nog maar twee. De voorraad raakt op. Oh, nou, nou eventjes tien bij zijn. <laughs> Twaalf. En twee gingen er weer weg. En zo ging dat. In 1957 verschijnt Thea Beckmans eerste kinderboek... De Ongelooflijke Avonturen van Tim en Holder de Boulder. Maar ze is er niet tevreden over. Het uh, is heel merkwaardig. Als je een boek schrijft... dan schrijf je dat of je typt het... En dan heb je een aantal velletjes, getypte velletjes... en dat lees je over en nog eens over en nog eens over. En dat stuur je naar een uitgever. Maar als het uitgegeven wordt, wordt het gedrukt. En dan ontstaat er een soort uh, vervreemdingseffect. Dat is heel wonderlijk. Het is plotseling je eigen verhaal niet meer. Je leest het zoals je een verhaal van een ander zou lezen. Nou, ik kende dat effect natuurlijk nog niet. Het was de eerste keer dat er wat van me uitgegeven werd... En ik sla dat boekje zo over. Kijk, ze heeft mama gemaakt, hè? Kindertjes, die waren nog wel hummels. En ik zie een zinnetje. Hoe denk je nou dat het verder gaat met Tim en Holder de Bolder? Vraagteken. En dan viel mijn oog zo op. En toen dacht ik, oh, mijn hemel, wat stom. Je kan toch geen vragen gaan stellen aan, aan, aan, aan je lezers? Die kunnen geen antwoord geven. Hoe kwam ik erbij om zoiets stoms te doen? Dus van die eerste mislukking heb ik verschrikkelijk veel geleerd. En ik dacht, dat doe ik nooit meer. Ik vertel, zo praat ik ook niet tegen mijn kinderen. Ik moet gewoon uh, recht toe, recht aan vertellen. Zonder retorische vragen en dat soort onzin meer. Ja. Maar dat merk je dus pas. Ja, schrijven leer je als schrijvende hoor. Het is eigenlijk niemand die het je leren kan. Je, je moet het jezelf leren door het te doen. En daarom zijn die eerste werken, die zijn dan ook altijd zeer ongemaakt. <laughs> je mag je best vergeten. U zei, schrijven leer je door schrijven. Hm. Maar wat leer je dan? Nou, je leert in ieder geval hoe het dat het niet moet. Um, je leert hoe je met, je met je onderwerp om moet gaan. Dat, dat zijn allemaal dingen die weet je niet als je pas begint. Je, je doet maar wat. Um, ik heb een keer van Jan Lauw uh, een hele mooie uitspraak gehoord. Ja, Jan zei... Lauw, kinderboekenschrijver en commissaris van de koningin ja. van Gelderland. Hè? Ja. Nou, we waren ergens op een, een bijeenkomst waar hij ook bij was. En toen was hij nog geen commissaris van de koningin. hoor. En hij zei, de eerste boeken die je schrijft, die zijn eigenlijk het makkelijkste. Want dan gebruik je wat je weet en wat je kent. Je gaat zitten, je verzint iets. Maar dat raakt op. Dat is zeer eindig. En op een gegeven ogenblik moet je gaan schrijven... over de dingen waar je niks van af weet. En dan moet je research gaan plegen. En dan wordt het pas interessant. En dat heeft... Me toen diep getroffen, want zo is het ook. Uh, zoals die Timmerholle de bolde dat is gewoon een verzinseltje. En daarna kwamen nog een paar boekjes... waar ik niet zo'n afschuw van heb... omdat ze stukken beter waren. Maar dat waren nog steeds verzinseltjes. Hè? Je... Je bedenkt iets, je laat een wondertje gebeuren en kijkt hoe daar de kinderen en de mensen in de omgeving op reageren en zo. Dan krijg je echt een leuk verhaal. Maar eh, het heeft dus verder ook geen enkele pretentie. Maar als je iets, iets schrijven wil over waar je weinig van af weet, bijvoorbeeld eh, een boek als eh, Wij zijn wegwerpkinderen over thuiskinderen, daar wist ik allemaal niks van. Dus daar moest ik echt op gaan studeren. Van alles en nog wat overlezen, erop uitgaan naar kindertuinen, naar gezinshuizen, met kinderen praten, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Daar ben je dan weer, weer een paar maanden zoet mee. Maar dan krijg je ook een, een boek dat, ik zou willen zeggen, dat staat als een huis. Als u nou bezig bent met zo'n boek, u praat er niet over met uh, uw kinderen of vroeger met uw man? Nee, um, dat deed ik nooit. Of bijna nooit, enkele keer. Kijk, je had wel eens... En dat was ook vooral toen ik nog die, die vaste rubrieken had in de krant. Dan liep ik rond met een onderwerp. En daar praatte ik dan over tegen, tegen mijn kinderen... voor zover ze nog in huis waren. En als ze dat dan later gedrukt onder ogen kregen... dan viel het wel eens een beetje tegen. Omdat ik er zo enthousiast over had lopen praten. En dat had ik ook met boeken... Toen ze nog thuis waren, dan praatte ik daar wel eens over. Maar als ze dan het resultaat te zien kregen... Ja, ik had er meer van verwacht. En dat was ook vooral met mijn man. Omdat we veel reisden, vooral Frankrijk, maar later ook naar andere landen... vanwege de boeken. En dan... Als hij dan het boek las, zei hij... Het was niet echt veel mooier. <laughs> dat soort reacties kreeg je dan. Maar, nou ja, nou zijn, toen mijn kinderen allemaal de deur uit waren, ging ik gewoon door met boeken schrijven. En hoorden ze me er nooit meer over praten. En als ze dan zo'n boek kregen, nadat het uitgekomen was, dan was het nieuw. En dat vonden ze veel leuker. En waren ze nieuwsgierig. Dus, wat dat betreft valt het dan nou niet meer tegen. Ja. Was het moeilijk om die scheiding te maken tussen moeder en nou, op een gegeven moment schrijven? Ja, je hebt natuurlijk een dubbele dagtaak. Maar op een gegeven moment gaan je kinderen allemaal naar school. En ik ben nooit zo'n beste huisvrouw geweest, hoor. Dus uh, zo gauw ze de deur uit waren, zat ik al achter de schrijfmachine. Totdat uh, ze weer thuis kwamen. En dan was ik weer moeder en huisvrouw. En ging aan het koken of zo... Ja. Als haar kinderen het huis uit zijn, ziet Thea Beckman een grote wens in vervulling gaan. Ze kan gaan studeren. Eerst volgt ze het avondlyceum en daarna gaat ze psychologie doen in Utrecht. In 1981 studeert ze af. Thea Beckman is dan 58 jaar. Tijdens haar studie blijft ze gewoon schrijven. In het jaar dat ze eindexamen doet voor het lyceum, krijgt ze ook de Gouden Griffel 1974 voor Kruistocht in Spijkenbroek. Deze prijs is haar doorbraak als schrijfster. Het verhaal speelt zich af tijdens de periode van de kinderkruistochten in de 13e eeuw. Deze roman is ook de trendsetter van haar reeks historische jeugdromans. Ja, nou, dat gaat dan automatisch. Uh, ik. Ik zat nog op de avondschool toen. En toen. Ik weet niet meer, ik kwam ergens het begrip kinderkruistocht tegen. En toen dacht ik, hé, hey, ik schrijf jeugdboeken. En dat lijkt me toch een mooi onderwerp voor de jeugd. Dus toen ben ik me daarin gaan verdiepen. Ik wist niks van middeleeuwen af, dus dat moest ik nog gaan, op gaan studeren. Ik had een hele aardige uh, leraar geschiedenis op de avondschool. En daar kon ik ook nog wel eens met vragen terecht. Enfin... Uh, we zijn op reis gegaan, mijn man en ik, in de vakantie naar Italië. Zo'n beetje die route nagereden. En dat was verrukkelijk. En toen we terugkwamen, toen dacht ik, nou, nou weet ik er toch wel genoeg van. Nou moet ik aan dat boek gaan beginnen. Ik vond het heel moeilijk. Ik vond het zo moeilijk, omdat ik een beetje raar stond te kijken naar die middeleeuwen. Hè? Een totaal andere maatschappij dan wij gewend zijn. En toen dacht ik, dat, dat kan ik niet. Laat ik nou een twintigste eeuw nemen en in een tijdmachine stoppen... Want, en, en daar terecht laten komen. Die staat er net zo raar tegen aan te kijken als ik. Dus het was een soort noodsprong uit uh, onzekerheid. Enfin, dat boek dat kwam uit en dat werd een daverend succes. Ik kreeg dus een gouden griffel... werd verkocht als zoete broodjes, nog steeds... En wat zegt dan een uitgever? Doe nog eens zoiets. En omdat ik het zo leuk gevonden had... Uh, toch verdiepen in een heel andere tijd... Uh, met een heel ander soort mensen... Uh, ben ik daar toen mee door blijven gaan. Niet uitsluitend. Ik heb ook gewone boeken geschreven, eigen tijdse boeken. Maar daartussendoor... Uh, maar langzamerhand krijg je dan een soort reputatie van, dat is schrijfster voor historische jeugdboeken. Ja. Nou ja, daar, daar blijf je dan eigenlijk mee doorgaan, ook omdat ik het zelf zo leuk vind. Anders zou ik het niet doen. Uit het boek kruistocht toch de spijkerbroek. De kindertjes lagen in grof stro. Ze ijlden, met rode opgezette hoofdjes. Het leek of de hitte van hun vuurige lijfjes sloeg. De monnik keek naar hen. Ja, sprak hij droevig. Dit is erg. Het is dus scharlakendood. Die kinderen zijn vuurood. Ik moet onmiddellijk maatregelen nemen, riep Dolf en sprong naar buiten. Dolf begon alle 8000 kinderen in groepen te verdelen. Groep na groep werd onder leiding van de goede zwemmers naar het meer geleid en kreeg bevel zich grondig te wassen en de kleren te reinigen. Wanneer een kind gestorven was, werd deken en strobed onmiddellijk verbrand. De dood was de dagelijkse metgezel van de middeleeuwen. Hij werd gevreesd, maar ook begroet, want hij betekende de overgang van het aardse naar het eeuwige leven. Kinderen die stierven, werden geacht meteen in het koninkrijk gods te worden opgenomen, omdat God de onschuld lief had en kinderen waren per definitie onschuldig. Dolf Vega was een kind van de 20ste eeuw. Hij begreep niet veel van de middeleeuwers. Hoe konden ze zo rustig en opgewekt blijven, terwijl de dood onder hen rondwaarde? Uh, een van mijn lievelingsboeken is Hasse Simons dochter. Waar gaat het over? Uh, ja, waar gaat dat over? Het is een hele dikke pil. Jan van Schaffelaar komt erin voor, die van de toren springt. En ik heb Hasse Simons dochter met Jan van Schaffelaar laten trouwen. En uh, ze hebben dus allebei bestaan, maar er is niks over ze bekend. Hasse Simons dochter... Of in ieder geval Hassen, die is getrouwd geweest met een kamper klokgieter. Maar dat was dan volgens mijn verhaal tweede huwelijk. Ze was eerst met Jan van Schaffelaar getrouwd. Uh, over Jan van Schaffelaar is ook niks bekend, behalve dan dat hij... Uh, gesprongen heeft. Uh, ja, zo'n legeraanvoerder was, of tenminste een troep huursoldaten en van de toren is gesprongen. Meer weten we er ook niet van. Weet er niks over zijn achtergrond of waar hij vandaan kwam. Dus dat heb ik allemaal zelf moeten verzinnen. Maar die oude uitgever van me, die was hier ook een keer en die zei... Ik zou nou zo graag eens een historisch boek willen hebben... dat helemaal om een pittig meisje draait. En dat kan jij best. En ja, dat kan ik best. Dus toen heb ik dat, daar die Hasse Simons dochter voor genomen... Dat is dus eigenlijk de keer geweest dat ik heel bewust een pittig meisje als hoofdpersoon nam. Niet per ongeluk, maar heel bewust. En uh, Jan van Schaffelaar, daar heb ik uh, bij al zijn schurkenstreken een ideale echtgenoot van gemaakt. Hij is zo aardig dat hij tegen Hassen zegt... wil je alsjeblieft nooit veranderen, want zo als je nou bent vind ik het leukste. En dat is dus heel bijzonder voor een man... want die willen altijd hun vrouwen overbouwen, hè? We moeten altijd de baas zijn over dat de vrouwen. Dat was toch wel vaak. Ja. En dat wou hij nou juist niet. Ze moest blijven zoals ze was, want dat vond hij het mooiste. En het was dus echt een ideaal huwelijk... totdat hij dan uh, het loodje leidde. Dus, dus, ja, dat is dan heel zielig. Uithaste Simons dochter. Heer Schout, Jan van Schaffla is geen moordenaar. De veedrijvers overvielen mij. Ze wilden me aanranden en hij kwam mij te hulp. Hij alleen tegen drie karabouwen. Het was niet zeker dat de Schout haar kon horen. Haar stem klonk schor, geknepen, terwijl achter haar het volk hielden. Ze glipte langs de verbaasde beul met zijn lange zwaard en liep zich neer voor de voeten van de heer schout. Ik bid u heer, geef mij de gelegenheid het leven van de veroordeelde op te eisen. Ik zal hem volgen waarheen hij mogen gaan. Ik zal zijn gehoorzame huisvrouw zijn. Sommige mensen lachten, anderen begonnen te schreeuwen, met armen te zwaaien, wilde kreten vlogen over het plein. Hak zijn kop er af! hij verdient het. Ja, ja, ze moet met hem trouwen. Hoe oud ben je, als ze Simons dochter, vroeg de schout twijfelend, 16. En wat zullen uw ouders hiervan zeggen? Ik ben wees, ik bedel voor de kost. Het was niet waar, maar wat deed het ertoe dat ze loog? Kunt u goed tegen kritiek? Of ik goed tegen? Kritiek kan. Als het verstandige kritiek is, wel. Maar die kom je zo zelden tegen. Wat vindt u verstandige kritiek? Nou, wat ik meestal vind in recensies, dat is fitte. Zoeken naar iets waar ze, waar ze over tegenaan kunnen schoppen. En dat is niet zo moeilijk, want een volmaakt boek bestaat natuurlijk niet. Uh, op elk boek uh, valt iets aan te merken. Nou, als je nou als recensent naar dat speciaal gaat zitten zoeken... Uh, een, een bepaalde zin die je niet bevalt, als ze verband rukt en dan gaat citeren en zegt, kijk, is dat, de mens kan niet schrijven... Uh, dan, dan denk ik, ja, zijn ze nou echt... noemen ze dat nou kritisch, of wat is dat eigenlijk? En daar heb ik dan geen hoge pet van op. Hm. Hm. En ik heb onlangs een tijdje geleden al, een prachtig zinnetje gelezen... en ik weet niet meer van wie het is, het is niet van mij. En daar stond in, een recensent schrijft over wat hij zelf niet kan maken... En dat vond ik zo troostrijk. <laughs> ja, ja, want dat, wat mij opvalt is dat u, u, uw boeken worden namelijk inderdaad uh, gevreten door de kinderen. Uitge, ik, ik heb ze zelf ook, tenminste die drie die ik gelezen heb, heb ik ook uh, vrijwel een ruk uitgelezen. Maar ja... Als je dan de kritiek leest, ik heb maar wat van die kreten opgeschreven. Albollig, slordig taalgebruik, veel clichés, verpakt in de ergste platitudes. Lelijk, foutief taalgebruik. Het karaktertype, uh, dat is uh, het karakter van de mensen, een stereotyp. Oppervlakkig, weinig diepgang. Opbouwend, babbelend. En wat ik een hele mooie vond, dat was een frikandel speciaal. Iemand die ook die kritiek had, maar hij vond het boek om te vreten. Uh, dat soort kritieken, dat is op het ogenblik een beetje... Is het mode om Thea Beckman af te kammen? Ja, nee, dat is gewoon zo. Uh, dat komt omdat je in Nederland geen succes mag hebben. Uh, dat houdt verband met de minachting die uh, de recensenten eigenlijk hebben voor het publiek. Als een boek uh, hartstikke goed verkocht wordt. dan kan er nooit iets goeds zijn. Dat staat niet. Als uh, de boeken van Thea Bekman. gevreten worden door de jeugd. dan daar mankeert er wel wat aan, hoor. Want er mankeert ook van alles aan de jeugd. Hè? Dat, is, dat is gewoon een achter, achterliggende gedachte. Daar komt nog bij dat ik verschillende van die recensenten... die zichzelf zeer deskundig achter, uh, ontmoet heb. Op bijeenkomsten en vergaderingen. En, nou ja. en dan zit ik me wel eens te ergeren aan sommige collega's... die zich dan in duizend kronkels wringen om in een goed blaadje bij zo'n recessent te komen. En dat heb ik nooit willen doen. Ik had malingen aan hun mening. Dat zei ik dan ook wel eens. Ja, nou, dat u je geen goed meer doen. U bent wel kwaad geworden in 1991. Toen, uh, u heeft toen het Boekenweekgeschenk uh, geschreven. Het wonder van Frieswijk. <laughs> ja, u begint al te lachen. En daar zit een negerslaafje Danga in. En uh, ja, u schijnt zo discriminerend bezig geweest te zijn. Uh, ja, waarom? Heeft u het gelezen? Ik heb het niet gelezen. Oh. Nou, dat is uh, een soort publiciteitsstunt geweest van iemand. Die uh, graag wel eens eventjes in, uh, op de televisie en, uh, wilde komen en alles. En uh, plotseling een kansje zag om zich daar te profileren. Die heeft er een hele rij hel van geschopt. Er was niks aan de hand. Uh, dat verhaal dat speelt ergens... Eind e eeuw. In Kampen? In Kampen, ja. En uh, de familie die daarin voorkomt... die heeft ook echt bestaan. Dat is een bestaande familie. Ik heb dat allemaal gevonden in uh, de archieven En ik ben een beetje verliefd op Kampen... dus uh, ik schrijf daar wel graag over. En uh, ja, zonder conflict heb je geen boek. Heb je geen verhaal. Dus... Er komt daar uh, in Kampen, bij die Kampense familie... Uh, ...komt een, uh, iemand, een Portugeese handelaar... ...die door de storm uit Koers geslagen, ...was eigenlijk op weg naar Amsterdam... ...maar hij komt in Kampen terecht vanwege de storm... ...en met een beschadigd schip... ...en die Portugees die heeft een negenslaafje. En dat was toen de tijd heel normaal. Dat wil zeggen voor de Portugezen. Die waren bezig om de westkust van Afrika te verkennen in die tijd... En pikte daar dan wel eens van die lege mee. Een oh. beetje statussymbool ook. Nou, die man die heeft er ook zo eentje. Maar in kampen kennen ze dat niet. En dus die mensen, en vooral de onontwikkelde mensen, die gaan daar stom verbaasd naar. kijken. een zwart jongetje, helemaal zwart. Hoe kan dat nou? Dat, dat is iets duivels. En, maar die reactie dus van de domme mensen. Die werden aangepakt als... als dat is discriminatie. Natuurlijk nou, waren die waren discrimineren. Maar wat ik nou stomme vond... Je kunt een auteur... Toch niet schuld geven van wat zijn personages doen. Of zeggen. Of denken. Dan kun je elke detectieve schrijver... Wel in de gevangenis stoppen. <lacht> ja. Dus dat was dom. Dat ze dat met elkaar verwisselen. Wat die personages zeggen en doen en de schrijver van het verhaal. Uit het wonder van Frieswijk. Alleid geloofde niet dat de negen slaaf een soort duif was... hoorde ze dat steeds achter zich roepen. Moriaan liep als een mens rechtop, had twee benen, geen staart en twee handen... die van binnen merkwaardig roze leken. Hij moest dus wel een soort mens zijn. En waarom werd hij aan een riem meegevoerd als een hond die niet te vertrouwen was? Ze denken dat Danga zal bijten. Dan mocht de schotel uitlikken onder bespotte blikken van de in de gelachkamer aanwezige boeren. De herbergier snoof. Mijn logement is voor deftige heerschappen en rijke dames, zei hooghartig. En mijn stals voor rijpaarden, dat zijn edele dieren. Ze zouden schrikken en stijgen als ik van zo'n zwart bij hem onderbracht. Zoek jullie maar een ander nachtverblijf. Ik ben mijn hele leven lang al als feminist uitgemaakt. Daar ben ik aan gewend. En soms uh, wordt het uh, als een soort erenaam gebruikt... en soms als een scheldnaam. <laughs> ja, dat is heel gek. Het ligt aan wie, wie het gebruikt. Maar ik heb altijd ja, mijn eigen brood willen verdienen. En ik had een man niet goed verdiende, maar ik vond het toch ook prettig om, om zelf te, uh, mijn eigen brood te verdienen. Je kan nooit weten. Uh, je kan... Uh, een man kan dan verdwijnen uit je leven en dan moet je je ook maar zien te redden. En... Dus ik, ik heb het altijd prettig gevonden dat ik mijn eigen brood verdienen kan. En nog. Ik, ik heb dan wel een AOW, maar daar kan ik niet van leven. <lacht> dus ik ga maar gewoon door met werken. U hoorde jeugdboekenschrijfster Thea Beckman... in een aflevering van Een leven lang. Een bijdrage van de NPS uit 1995. De boekfragmenten werden gelezen door Jeltje Roetink... techniek Monique Stam en Leo van Breda. Samenstelling Dick Binnendijk. Presentatie Petra van Hulsen. Thea Beckman werd geboren in 1923... en overleed op de datum van vandaag 5 mei in 2004. Ze was toen 80 jaar. Dit is Radio 1. U luistert bij Max naar Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen, die kunt u aan ons kwijt... via nachtvluchten apenstaartje Of u gaat naar onze site, dat is nachtvluchten.fm. En daar kunt u eventueel ook een bericht achterlaten in het gastenboek. En schrijven kan naar Nachtvluchten bij Omroep Max. Postbus 518-1200 Mike in Hilversum. Het is bijna een half minuut voor vier. En dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal en daarna zijn we bij u terug. In het volgende uur kunt u gaan luisteren naar een heel mooi programma getiteld Helden van Toen. En dit keer is de gast Diana Dolberman. Graag tot zometeen.